Is waarlijk opgestaan en hij leeft. Halleluja. Ja, dus geprezen zij de naam van Yahweh. Nog een keer doen? Yeshua is waarlijk opgestaan en hij leeft. Halleluja. Ja, je moet er gewoon aan wennen om dat te zeggen. Als je de vreugde in je hart niet toelaat om het te laten klinken door je mond, en niet alleen in deze zaal zeggen. Maar probeer dit in alle bescheidenheid ook tegen anderen te zeggen. Wat is nou weer naarwezen te doen? Op vrijdag naar de kerk? Nou, nu vrijdag naar de kerk, waar naar de heilige samenkomst? En dan is het feesttijd van de Heer. Want Yeshua is waarlijk opgestaan hij leeft. Alleen het is natuurlijk niet vandaag. Oh wel. nee, hè? Nee. Omdat het in die week geweest is en we niet bij elkaar zijn geweest. Ik denk dan is het toch goed, dan maar op de zevende dag van het feest nog even terugziend op de opstanding van Yeshua. Yeshua, hij is waarlijk opgestaan en hij leeft. Deze tekening kent u ook wel. Op de 14e Nissan, dat is de dag der voorbereiding. Het lam wordt geslacht, het bloed aan de posten, de doodsengel die gaat voorbij. De gehele nacht wordt het waken. De restanten die er over zijn van het feest wordt verbrand. Kleding, goud en zilveren wordt meegenomen van de Egyptenaren. Er gaan ongezuurde broden komen en in het huis moeten ze blijven tot zonsopgang. Dat is dus de 14e Nissan in de nacht die daarvoor zit. Zie je? Maar hier het over de dag, dag der voorbereiding. Dus dit gedeelte van de dag. Hier gaan we in de nacht over naar de 15e Nissan. Dat is de nacht met de volle maan. En dan vertrekt midden in de nacht het volk. Ze gaan naar Sukkot. Ze gaan naar Etam. En dan komt het punt waar Mozes terug gaat. En dan gaat hij terug. Maar dan naar eh, piha gerot. En dan gaat de reis verder naar Sinai. Zoek dat maar na in uw bijbeltje. De veertiende Nissan. Diezelfde veertiende Nissan. Dit is dus het dagdeel is in de avond daarvoor, dus de Eref van de 14e, in de avond en in de nacht, is het Pascha, avondmaal en voetwassing geweest. Overdags wordt Yeshua gekruisigd en dit jaar valt de Sabbat en de ongezuurde brodenfeest dag 1, dus hier direct na, maar ook op een Sabbat. Daarom is, omdat het direct na de Sabbat is, de omertelling begint te tellen op de 16e Abib. En zo gaat hij door. En hij eindigt in de ongezuurde brodenfeest dag 7. Daar zitten we vandaag. We zullen die bovenste nog even een klein stukje uitvergroten. Hier hebben we hem weer staan. De dag de voorbereiding. De Sabbat, de eerste dag. Eerste omer, tweede omer. En zo gaat hij verder tot aan de zevende dag toe. Wat was er ook weer op de derde omer? Op de achttiende Abib? Dat was op de achttiende. Het open graf. En als het graf open is, gaan ze kijken, maar er is niks in. Dus Yeshua, die was al opgestaan. Zo staat het ook in de tekst. Want hij was opgestaan. Hij is dus niet s morgens vroeg om zes uur opgestaan. Maar hij was opgestaan. En als we de telling nemen, zoals we daar... Ik heb op de tafel wat blaadjes voor u neergelegd. Dat u kunt zien hoe de telling loopt. Is het interessant om dit te beseffen... Het graf gaat open, maar de Heer was eruit. Ik denk zelfs niet dat hij nodig heeft gehad tot iemand de steen eraf rolde, zodat hij er dus niet uit kon. Toen Yeshua verwekt is tot leven door zijn vader, had hij ook weer een ander lichaam. Net als wij, we zullen sterven en we zullen begraven worden, maar we zullen niet opstaan zoals we waren. Want wat vlees was, dat wordt geestelijk. Kent u de uitspraken nog uit 1 Korinther? Dus wat uh, sterfelijk is, wordt onsterfelijk. Dus zoals Yeshua dadelijk ook met zijn nieuwe lichaam gewoon door de deur heen kan, hij is gewoon niet meer aan materie onderhevig. Hoe dat zal zijn voor ons in de toekomst weet ik niet, maar we zullen dadelijk geestelijk zijn en niet meer vleeselijk. Dus ons vleeselijke lichaam wordt een geestelijk lichaam, we zullen elkaar wel herkennen denk ik, dan zeg je dadelijk wie bent u, je zegt ik heb... Uh... Nee, we zullen elkaar herkennen, maar we zullen geestelijke lichamen hebben. Yeshua is dus waarlijk opgestaan en hij leeft. Ik vind het zo verschrikkelijk een mooie kreet om los te laten. Hij is waarlijk opgestaan. Want er wordt natuurlijk heel wat rondomheen gelogen. Het Sannei erin heeft in een tijd gezegd. Je hebt geld. Zeg nou tot ze dat lichaam gestolen hebben. Als gaan ze dadelijk nog werkelijk denken tot die, tot, tot die de Messias is. En tot die is opgevaren. Dan zouden we nog meer ellende hebben. Nee. Er is heel wat omheen gelogen en geld betaald om het te doen stoppen die gedachte. Maar we laten het niet stoppen. We zullen als Messias beleidend volk dit herhalen. Yeshua, hij is waarlijk opgestaan en hij leeft. En als we tot de vader bidden en hij zit aan de rechterzijde van de troon, is hij onze voorspraak. Al zouden wij fout bidden, dan nog zegt die vader, ze zeggen het wel verkeerd, maar we maken er dat en dat van. En dan zegt vader, inderdaad stuur maar een engel en ga de zegeningen maar brengen, daar hebben ze recht op. Het is een vreugde om dat te weten. We gaan een paar teksten lezen met elkaar. De joden dan... ...daar het de voorbereiding... ...dat is de 14e nissan... ...was en de lichamen niet op sabbat aan het kruis mochten blijven... ...want de dag van die sabbat was groot. Dus het is een bijzondere sabbat... ...want het is een sabbat die hoort tot de hoge feesten. Alleen vandaag is het... ...zowel de hoge sabbat... Als de wekelijkse Sabbat. En als je dus ziet, als je over de feesten praat, dan staat er in de Torah niet Sabbat bij het feest. Want dat zijn de moedim, de feesttijden des heren. Maar dat zijn andere dagen als de wekelijkse Sabbatten. Want dan staat er ook echt Sabbat. Maar in de, in de spreektrand wordt het wel vaak gebruikt voor de feestdagen om die Sabbatten te noemen. Toen vroeg Pilatus dat hun de benen gebroken en zij weggenomen zouden worden. Omdat het zo vlak voor de feestdag was, mochten ze niet blijven hangen. Soldaten die kwamen, ze braken de benen van de eerste en van die andere, die met Yeshua gekruisigd waren. Maar toen ze bij Yeshua gekomen waren en zagen dat hij reeds gestorven was, braken ze zijn benen niet. Hij was gestorven. Hij had zijn adem uitgeblazen. Toen zagen ze dat hij reeds gestorven was. Yeshua is gestorven. Er komt een van de soldaten en die steekt dan met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit. Bloed en water schijnt alleen maar te gebeuren... Als de dood al is ingetreden. Dat bloed en water gelijk naar buiten komt. Die het gezien heeft. Als iemand het gezien heeft is hij dus getuige. Dus er zijn getuigen daar aanwezig. Van de discipelen. Er waren er heel wat getuigen. Ook al waren er heel wat discipelen ook op de vlucht geslagen. Uiteindelijk waren ze toch bij de kruising. Om daarbij aanwezig te zijn. Zij die het gezien heeft. Heeft ervan getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. Die het gezien heeft, zijn getuigenis is waarachtig. Hij weet, dit is niet twijfel. Niet omdat hij het gelooft. Wij moeten het geloven. Maar getuigen hebben het gezien. Ik heb het zelf gezien. Dus die het gezien heeft, heeft ervan getuigd en zijn getuigenis. Dat wat hij gezien heeft, is waarachtig. En hij die dat gezien heeft en ervan getuigt, die weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook gij, broeder en zuster, het gelooft. Wat zegt Paulus in Hebreeën? Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En het is een bewijs van zaken die we niet zien. Dus voor mij is het zekerheid... Als je zegt ik geloof het woord van de Heer is die geloof je zekerheid. Dus wij weten zeker omdat we het woord van de Heer geloven dat Yeshua is gestorven aan een hout. Omdat gij het gelooft. Maar prijs de Heer, hij is ook opgestaan. Daar zit de vreugde in. Want zegt hij dit is geschied opdat het schriftwoord zou vervuld worden. Dus zelfs de dood van Yeshua is al in de schriften vastgelegd. In profetische uitspraken over hoe Messias de echte Messias zou leiden. Want voor Yeshua zijn er heel wat Messiassen geweest. Is dat in Israël? Echt waar? Er zijn vele Messias'en geweest. Maar dat waren dus niet de Messias die aan Abraham beloofd was. Zijn zaad die de hele wereld zou erven. Bo, er zijn toch vele... Gezalfde mannen geweest trouwens in Israël. Noemt er eens een, een gezalfde. Ja, Johannes was een gezalfde. Nog, nog meer. David was een gezalfde. Alle koningen waren gezalfde. Dus je zou kunnen zeggen, koning David is ook een messiach. Een gezalfde. Christus is het, uh, het Grieks voor gezalfde. En Messiach is het Hebreeuws voor gezalfde. Dus over Jezus Christus en Yeshua ha Messiach is precies dezelfde persoon. We dienen er geen andere heer. Want Yeshua is onze heer. Amen. Yeshua is onze Heer. Het schriftwoord zou vervuld worden. En welk schriftwoord? Geen been van Hem zal verbrijzeld worden. Geen been zal verbrijzeld worden. Die twee uh, moordenaars aan het kruis: die waren ook niet gestorven. Er is maar één manier om ze versneld te laten sterven. Als ze de een en hout de scheenbenen breken. Breken ze de benen en zakken ze door en dan stikken ze. He? En ze komen bij Yeshua en ze zeggen: Hé, hey, hij is dood. Nou, dan heb het geen zin om de benen te breken. Maar het profetisch woord is daar vervuld. Er zal geen been van hem verbrijzeld worden. Er is ook geen been van hem verbrijzeld. Dan is er weer een ander schriftwoord in Johannes 19, vers 37. Zij zullen zien op hem die ze doorstoken hebben. Hoe specifiek is dat nou niet, zeg, in het profetisch woord? Zou de profeet dan geweten hebben... dat ze de Messias met een speer in zijn hart zouden steken? Dat weten we niet, of hij dat gezien heeft. Eén ding is wel, er is in het schriftwoord melding van gemaakt. Als je de Messias wil leren kennen... Hij zou doorstoken worden. Nou, als je dat dan nou gaat horen van je bevrijder... ook de mensen die in het geloof uitgezien hebben naar die Messias... en deze profetieën kennen... dan denk ik ook wel eens... Hoe, hoe verwachting heb je dan van je Messias? Maar als het eenmaal gebeurt... ja, dit snapt niemand. Pas daarna gaan ze het snappen. Daarna vraagt Jozef van Arimathea... hij is ook een discipel van Yeshua... In het verborgen omdat hij vrees had voor de Joden. De Joden waren Yeshua niet goed gezind. Dat is heel verdrietig geweest. Maar er is een herstel gekomen. Er komt zelfs een periode dat er tienduizenden gedood gaan worden in de naam van Yeshua in Jeruzalem. En die gaan uiteindelijk ook de wereld over. Ze zijn ook in Nederland terechtgekomen. We hebben de boodschap gehoord. Ze verborgen zich uit vrees voor de Joden. En ze vroegen aan Pilatus het lichaam van Yeshua te mogen wegnemen. En Pilatus die staat toe. Hij kwam dan, de Jozef van Arimathea en nam het lichaam van Messias weg. In vers 39. Ook kwam daar Nicodemus, die de eerste maal s'nachts bij Yeshua gekomen was. En hij bracht een mengsel mee van meren en aloë, ongeveer 100 pond... Ik heb het niet meer nagekeken hoe de ponden liggen in Israël. Maar het zal toch niet 50 kilo zalf zijn geweest. Hè? Iemand toevallig in zijn hoofd al een pond is. In, uh... Maar hoe het ook zij, ik denk dat het veel is. Maar zij namen het lichaam van Yeshua, wikkelden het in linnenwinksels met de specerijen, zoals het bij de joden gebruikelijk is om te begraven. Dus het zal wel voldoende olie zijn geweest in specerijen, waar die dus gebalsemd wordt, in doeken gewikkeld wordt en tot hij in het graf gelegd wordt. Ter plaatse waar hij gekruisigd was, was een hof met een nieuw graf waarin nog nooit iemand was bijgezet. Daar dan legden ze Yeshua neer wegens de voorbereiding der Joden. Het was nog steeds de voorbereidingsdag van de Joden. Het is de veertiende Nissan. Hij is gestorven op Golgotha en ze hebben hem voor s avonds zes uur in het graf gelegd. Op de voorbereidingsdag van de Joden. We gaan even naar Johannes 20 vers 1. Op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen. Dus zij komt eraan en ze ziet dat de steen is weggenomen. Er is een andere evangelie, daar kwamen ze aan, er was het donder en geweld, Zelfs die militairen die waren er nog. En er kwam die engel om die steen weg te rollen, weet je wel. Dus er zit iets wat verschil in de getuigenissen over dat moment. Maar hier staat dus dat ze op de eerste dag de week bij het graf komen en er was de steen weggerold. Maar er is een andere getuigenis, ik geloof dat dat Matthäus is. Daar komen ze en dan wordt die steen weggerold waar ze bij staan. Eindelijks kwamen zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel die Jezus lief had wie zou dat wezen? He? zou dat bescheidenheid zijn van Johannes? want het is natuurlijk het evangelie naar de beschrijving van Johannes zou die bedoelen Simon Petrus en bij een andere discipel die Jezus liefhad? want er is wel bekend dat hij me erg lief had dus misschien hebt hij wel zoveel respect dat hij zegt nee, moest luisteren, ook die discipel die Jezus zo lief had, die was erbij dat ben ik hij zei tot, zij hebben de heren weggenomen uit het graf en we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Ik denk dat het inderdaad een hele ellendige situatie is. Dat je naar het graf gaat, dat de steen weg is en het graf is leeg. Het is absurd eigenlijk. Petrus ging op weg en ook de andere discipel en ze begaven zich naar het graf. En dan krijgen ze het lege graf te zien. En zich vooroverbuigende zag hij de linnen winsels liggen. Hij ging echter niet naar binnen. Simon Petrus dan, die kwam, volgde hem en hij ging het graf binnen. Hij zag de winsels liggen. En de zweetdoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de winsels liggen. Doch opgerold terzijde op een andere plaats. Dus de Heer is waarlijk opgestaan. Zelfs de hoofdwinsels weg, de andere winsels lagen opgeslagen. Het is verbijsterend als je probeert in te leven in de periode van de discipelen. Hoe is dat mogelijk? Nou, dan staat er in Romeinen het volgende. Romeinen 10, vers 9. Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult gij behouden worden. U kent deze tekst, dat uw hoofd neem ik aan, hè? Het is wel een voorwaarde. Indien jij met je mond beleidt, wanneer gaan we met onze mond beleiden eigenlijk? Want deze tekst heeft nog een paar teksten ervoor staan. Zodra je iets gelooft, dan ga je ook zeggen, maar zo is het. Zodra iemand met zijn mond gaat beleiden wat hier staat, heeft hij daarvoor al de teksten vervuld die Paulus geschreven heeft aan de gemeente. Dus indien gij met uw mond beleid dat Jezus de curios is, de Heer is, en met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Hoe vaak heb je vroeger niet gehoord, geloof dat Jezus uh, de dus zoveel God is, dan ben je gered. Is dat zo? Wat voor simpel, dan zegt hij, ja, nou ik geloof dat Jezus Christus is hoor, ik ben gered. Maar behoudenis is toch net iets anders als dat we gered zijn en nooit meer kunnen vallen, bijvoorbeeld. Eén keer gered, altijd behouden. Kent u de uitspraken? Behouden is is 49,82 in de stroom, is behouden, is ongeschonden bewaren. Redden van gevaar of vernieling. Dus zij die dat geloven dat Yeshua Heer is, praten over behouden, ongeschonden bewaren, redden van gevaar of vernieling. Als je je geloof weer loslaat of je gaat weer terugvallen in je oude goddeloze leven, dan is het een trieste zaak. He, dan zou het dan zijn als een soort varken wat weer terugkeert tot zijn uitbraaksel. Nee, we hebben aanvaard dat Yeshua tot hij is gestorven, maar dadelijk ook opgewekt is uit de dood. Indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is, met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, daarin ligt onze behoudenis, ons ongeschonden bewaard worden, het redden van gevaar of van vernieling. Dat is de basis van het woord. Dat is een stap die je gemaakt hebt op de goede weg. En die weg die volharden we tot het einde toe. Hij zegt in vers 10, met het hart, broeder en zuster, geloof je tot gerechtigheid. En met de mond beleid je tot behoudenis. Dus iemand die alleen maar zegt, ik geloof dat Jezus de Zoon van God is, die heeft wel de stap gemaakt naar behoud. Want daar ligt behoudenis in. Maar hij zal het ook moeten gaan zeggen. Want als hij het echt gelooft met zijn hart en tot gerechtigheid komt, wat was het ook weer, dat woord gerechtigheid? Dat is handelen overeenkomstig wat God gezegd heeft. Dat is gewoon nu ze het wandelen. Ben je dan gered als je in gerechtigheid wandelt? Oh nee, het heeft niks met redden te maken. Het is de weg die gegaan moet worden in het koninkrijk van God. Gewoon de weg van gehoorzaamheid. Als je dus met het hart de woorden van God gelooft, ook dat Jezus was opgewekt uit de dood, is dan een weg tot gerechtigheid. En met je mond beleidt je dan tot behoudenis. Het is een proces. Je kan niet zomaar zeggen: ik geloof in Jezus. Oh, ik ben gered. Nee, je zal moeten handelen overeenkomstig wat de Schrift zegt. Hier staat 49, 91, dan is het soteria. Dan is het weer bevrijding, bewaring en veiligheid. Je ziet die woorden, die zitten allemaal dicht bij elkaar. Geloven en beleiden, daar gaat het om. Immers het schriftwoord zegt, daar komt hij dan weer, terug naar de schriften. Al wie op hem, dat is Messias, Yeshua, zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Dus je begint vandaag je geloof op hem te richten en dan zul je niet beschadigd uitkomen. Je gaat dus een weg met Yeshua. Uit je weg en uit je handelswijze zal aantonen of je de weg ook met hem gaat en of je in gerechtigheid gaat wandelen. Tegen iemand zeggen als je over de Sabbat hoort, ik zeg ja, ja, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk, staat in de Bijbel. Maar hij doet het niet, dan krijgt hij de waarheid van God te horen, maar toch zegt hij, ik doe het niet. Dan gaat hij daarna dus niet de weg van gerechtigheid volgen. Want zodra iemand weet wat waarheid is, dan wordt het pas zonde als hij het niet gaat doen. Want God overziet de tijd van onwetendheid, zegt Petrus in Handelingen 2, maar verkondigt heden dat ook het Joodse volk zich bekeren moest. En dan gingen er duizenden tot bekering komen. En dat is ook in de wereld gebeurd. Daar mogen u en ik ook tussen zitten. Want zegt Paulus in Romeinen 10, vers 12, er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Zeg het nog eens, er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Dus als de mensen zeggen, ja maar jullie zijn heidenen, zeggen, prijs de Heer, geen onderscheid tussen de Jood en een heiden. Want we geloven de woorden van de Heer. Daar vertrouwen we op, dat beleiden we, we roepen hem zelfs aan. Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, immers. Eén en dezelfde is Heer. Wie was er ook weer Heer? Yeshua is Heer. Hij is de curios Over allen. En Hij is ook rijk voor allen die Hem aanroepen. Wanneer zullen we nou toch de Heer aanroepen? Je kunt Hem toch alleen maar aanroepen op grond wat God zijn volk beloofd heeft. Dat je zegt, Vader, op grond van wat U beloofd heeft in uw verbond, ik bid U... Wil me helpen, wil me redden, wil me voorspoed geven, dat wat u beloofd heeft. Want al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Inderdaad, we blijven de naam van de Heer aanroepen. Als we tot vader bidden, wat heeft Yeshua ons geleerd? Bid dan in. Waarom sluiten we ons gebed tot vader we bidden het u? Sommigen zeggen, je hebt het wel niet verdiend, maar we doen het uit genade en we doen het om. De wil van Jezua. Zo hebben we leren bidden. Al vanaf jongs af aan in het christendom hebben we zo leren bidden. En dat is goed. We gaan tot vader, we pleiten. En we zeggen vader, eigenlijk hebben we het niet verdiend, want niemand van ons is volmaakt en rechtvaardig. Maar we pleiten op het offer van Jezua. Hij heeft ons gekocht en betaald. En niet voor niks. Het is wel genade, maar die prijs is niet voor niks. Het heeft hem zijn leven gekost. Maar prijs de Heer, Hij is opgestaan en Hij leeft. Al wie de naam van de Heer aanroepen zullen behouden worden. Hoe zullen zij Hem aanroepen, broeder en zuster, in wie ze niet geloofd hebben? Vraagteken. Je zal Hem aanroepen in wie ze geloofd hebben. Hoe geloven in Hem van wie ze niet gehoord hebben? Hoe horen zonder een prediker? Ziet u de taak die u heeft? De eenvoudige woorden die we met elkaar mogen delen en aan anderen mogen delen, die moeten ze horen om tot het geloof in de Heer te kunnen komen. Hoe kunnen we tot God komen? God heeft ons een weg geopenbaard dat we via Yeshua hem mogen naderen. En we mogen pleiten op redding, op behoud, op genezing, naar al Gods belofte die hij geschonken heeft aan wie ook weer? Aan Israël. Aan Abraham, Isaac, Jacob, Israël heeft hij een verbond meegesloten waar wij als heidenen geen recht op hadden. Nochtans heeft God gezegd dat hij uit de heidenen zich ook een volk zal formeren. We zijn geen tweede volk naast Israël. Nee, we zijn een volk wat aan Israël wordt toegevoegd: we worden ingeplant. Het is één Israël en geen twee volken. Hoe zal men prediken zonder gezonde te zijn? Want er staat toch geschreven: hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen? Wat staat er? Hoe lieflijk zijn de voeten van hen? Vul nou je namen in: Piet, Jan, Kees, Marie, Gerry, die een goede boodschap brengen. Het evangelie is een goede boodschap. En dan zeggen we vaak: ja, dat is het evangelie van Jezus Christus. Geloof in Jezus Christus. Maar dat is het evangelie niet. Het is niet zomaar geloven in Jezus Christus. Wat was nou het evangelie van Jezus Christus? Die moet je onthouden. Het evangelie van Jezus Christus, dat hij verkondigde, dat was het koninkrijk van God. Wat komt? Dus de evangelie van Yeshua de Messias is het koninkrijk van God. Dus we hoeven niet zo hard te zeggen, geloof in Jezus, geloof in Jezus, ga je verloren? Nee, je moet de boodschap hebben van Jezus Christus. Het evangelie van het koninkrijk van God. Daar moet je deel aan krijgen. Betekent ook niet dat je jood moet worden. Echt niet waar. Je moet wel gaan handelen in geloof. Want je ziet... Als mensen die uit de heidenen komen... Die worden gedoopt. En daarmee krijgen ze toegang tot de synagoge. En naarmate dat ze de synagoge bezoeken... Worden de rollen van Mozes gelezen en worden de profeten gelezen en dan krijgen ze meer en meer inzicht hoe God het bedoeld heeft voor het volk van Israël wat geboren is uit Abraham hoe je deel gaat krijgen aan het huis van Abraham dus het lezen van Torah en profeten is heel belangrijk maar eerst de boodschap aanvaarden je laten dopen en dan de weg gaan wandelen in gerechtigheid, in gehoorzaamheid binnen dat koninkrijk van God hoe lieflijk zijn de voeten dan wel niet van hen die die goede boodschap brengen want dan wijzen ze ook echt op herstel en op een weg van gerechtigheid. Het wonderlijke is, daarom zitten we vandaag hier. De meesten komen allemaal uit christelijke kerken vandaan. Zijn die mensen allemaal fout, hebben niks met mensen te maken. De leer die we geleerd hebben, dat is een opgaande weg. En naarmate dat we inzicht krijgen, gaan we die weg bewandelen. Nou zegt hij, heren, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Vraagteken. Nou heren. Wie heeft nou toch geloofd wat hij van ons hoorde? Hoeveel mensen hebben uw boodschap geloofd? Direct toen u het vertelde. Ik ga sabbeld vieren. Ik ga de feesten van de Heer vieren. Zeggen, ja, die man, een steekje los. Echt waar. Maar toch. Heer, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Messiaj. Dus je zal de woorden van Messias over het Koninkrijk van God moeten doorvertellen... en de weg moet openbaren hoe ze daar deel aan kunnen krijgen. Hoe krijg je deel aan het Koninkrijk van God? Als ik deel wil krijgen aan het Koninkrijk van Engeland... moet ik echt gaan emigreren, moet een paspoort in Engeland krijgen... wil ik voorkomend deel uitmaken van het Engelse Koninkrijk. Maar dat krijg je ook hier. En dan is er ooit dus een mooi liedje geweest, is je paspoort getekend... Door het bloed van Yeshua. Dus we hebben een paspoort nodig voor het aangezicht van het, in het Koninkrijk van God, wat getekend is door het bloed van het Lam. Maar ik vraag, zegt Paulus, hebben zij het dan niet gehoord? Vraagteken. Ja zeer zeker, want over de ganse aarde is hun geluid uitgegaan, ja tot aan het einde van de wereld hun woorden, tot in Albassadam toe. Hebben ze het niet gehoord? Nou, over de hele wereld is het al gehoord. Ik vraag u, heeft Israël het dan niet verstaan? Nou, zegt hij, Mozes die zegt, ik zal u na-ijverig maken, lieve mensen. Hoe het gaat met Israël, het is wel een deel van onze zorg. En waar we vrijmoedigheid kunnen hebben om een getuigenis te geven, doe het met alle respect en met nederigheid. Want uh, onze broeders. Israëlieten en Joden, die hebben het echt niet zo op met christenen. Want die hebben altijd een vreemde god verkondigd. Als je aan een Jood vertelt dat de Messiach, dat is de gezalfde van zijn vader, de vader zelf is. Dan zeggen ze, nou, die is van lotje gedikt. Hoe kan de gezalfde, degene die zelf, gelijk zijn? Alleen dat idee al, dat laat je direct alle theorieën, dogma's, filosofische gedachtenkronkels overboord gooien. Over de drie-eenheidsleer, twee-eenheidsleer, want Yahweh en Yeshua zijn niet dezelfde persoon. Yeshua is de zoon van God en hij is de zoon des mensen. Zo wordt hij ons overgedragen. Ik vraag u toch, heeft Israël het dan niet verstaan? Nou zegt hij, ik zal je naijverig maken op wat geen volk is. Tornig op een onverstandig volk. Dus het volk van Israël kan tornig worden op ons. Want ze vinden het vreemd als jij als heiden zegt dat je naar het verbond van Abraham, Isaac en Jacob wil leven. Ze hebben er andere regels voor tegenwoordig. Dat dan moet je bij de Noachieten gaan. Dan krijg je zeven geboden en als je die zeven geboden verklaart te willen houden, dan jij bent een Noachiet. Dan hoor je tot degene die uit Noachs ark kwamen. Dat is toch onzin? Er zijn Messias beleidende broeders die dat gedaan hebben. Ik denk, hoe kon je nou toch zeggen, ik ga Noachiet worden, terwijl je door je verbond met Yeshua de kostprijs van zijn bloed hebt aanvaard. En dat je dan nog zegt, ja, nou, wil ik ook nog Noachiet worden, die zeven geboden die hou ik toch al. Dat zijn rare gedachten, Kronkos. Ik zal je na nou ijverig maken op wat geen volk is, toornig op een onverstandig volk. Dat wordt gesproken over Israël. Jezaja die waagde te zeggen, ik ben gevonden door wie me niet zocht. Ik ben openbaar geworden aan wie naar mij niet vroegen. Mozes heeft al geprofiteerd tot ze de wegen zouden verlaten en tot hij ze naar verre landen zou verspreiden. Vanwege wat hij vooruit zag al in goddeloos gedrag. Ik zal u, Israël, naijverig maken op wat geen volk is. Toor op een onverstandig volk. Jezaja zegt, ik ben gevonden door wie me niet zocht. Ik ben openbaar geworden aan wie maar mij niet vroegen. Heeft u al uw hele leven lang naar God gevraagd? Misschien zijn er onder ons van wel, maar er zijn periodes genoeg geweest dat ik daar totaal niet aan dacht. Pas toen ik het evangelie begreep dat God een genade God was en tot hij mij de zonde wilde vergeven op grond van wat Jeshua gedaan had, was ik toch al 27 jaar. Toen ik het echt snapte en daarvoor ben ik echt geïnformeerd geweest. We hebben vroeger ook gelopen met de donkere pakken, met de vestjes en kettingkieren, weet je wel. Je was goed geïnformeerd. Dat is niet om het belachelijk te maken, maar zo zijn we groot geworden. Maar er komt voor iedereen een dag van wederom geboren worden, vernield worden in je denken, dat je zegt, oh, staat het zo? En dan zeggen je tegen de ouderen: ik heb nou toch al gelezen, ik wil eigenlijk als volwassene gedoopt worden. Kent u de geschiedenissen? Hoe moeilijk dat het is om uit je gebied weg te trekken het nieuwe koninkrijk in. Van Israël zegt hij, de ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt door een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Het is niet leuk om te lezen. Maar ik denk als je alles over Israël leest, dat je moet zeggen, ik ga mijn naam daartussen zetten. Want wij zijn geen haar, beter. Wij hebben op ons eigen niveau ook dwaas gehandeld. He? Ik... Mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Hoeveel profeten heeft God niet gestuurd naar het volk? Hoeveel richters heeft hij niet gestuurd om ze uit de put te trekken... en de vijand weer het jant uit te jagen? En dan waren ze weer veertig jaar hadden ze vrede. En dan was de richter dood... En dan ging dat volk weer naar de afgoden toe. En dan kwamen de Amalekieten, de Verisieten, al die Iten, die kwamen binnen. En die roofden de oogsten. En dan zat het volk binnen zo tien jaar weer helemaal aan de grond. Dan schreeuwde het weer naar God, we hebben hier allemaal fout. Wat... En dan denkt God, ik ga ze helpen, ik zal weer een richter oprichten. Die slaat dan die vijanden weer het land uit. Hoe vaak hebben we dat niet gelezen? Dan denk je, dat Israël, dat is toch een volkje? Ja, wij zijn exact hetzelfde. Daarom is het ook zo fijn dat je bij dat Israël mag aansluiten. Deel krijgen aan hetzelfde verbond en in datzelfde koninkrijk gaan leven. Ook al wonen we in Alblasserdam. Yeshua is waarlijk opgestaan en hij leeft. Ik denk, onthoud het. Laat het een lijfspreuk van je worden. Als je in een moeilijke positie zit, denk erom. Yeshua is waarlijk opgestaan. Hij leeft, want hij zit aan de rechterhand van de vader. Alles wat ik de vader vraag... Yeshua pleit voor ons. Amen? Ik zou zeggen, Gaksemeach, mag het een fijn feestdag voor u verder worden. Ik vond het een vreugde om weer met u samen te zijn. En we gaan dadelijk nog wat lekker eten en drinken, dus ga niet dadelijk gelijk naar huis. Hè?